Daar nog het weer, toenemende bewolking, maar droog. Overdag onstuimig en veel wind. Het wordt een graad of tien. Morgen en de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het. NL... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. You're wasting my time. I love to love you. Ritme, ritme van ZFM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 Into the vibes I'm sending you right here. but <coughs> uh, you see, love is like a. And <coughs> I one love, what you do when you do what you do. You got this heart.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 We've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling. Haar dag begint, gordijnen dicht, de eerste uren nog niet aan.